Hallo! Vandaag wil ik het hebben over de sfeer in Parijs en andere steden in Frankrijk. Zoals u weet zijn er de laatste dagen meer en meer geweldplegingen tegenover uh, politiediensten, brandweer, uh, journalisten. En men steekt er auto's in brand. En, uh, het zijn vooral de migrantenjongeren die dit doen omdat zij zich achtergesteld voelen, omdat zij niet begrepen worden omwille van hun geloof of omwille van uh, hun huidskleur. Zij worden, zeggen ze zelf, gediscrimineerd, behandeld als vuil. En, uh, en daarom plegen zij al deze onrusten niet alleen in Frankrijk want trouwens ook in België. Uh, zijn er problemen geweest aan het Zuidstation, zijn ook een paar auto's in brand gestoken. En in Duitsland. Um, nu, er is blijkbaar toch iets fout met de multiculturele samenleving. Um, blijkbaar hebben meer mensen het moeilijk om anderen te aanvaarden eh, en ook zichzelf te willen opsluiten in hun eigen cultuur of, of hun eigen gemeenschap en dat brengt natuurlijk gevaren met zich mee. Wat het ook mee te maken heeft Parijs bestaat die wijken toch waar dat er onlusten zijn bestaat uit merendeel appartementsgebouwen eh, waar dat er eigenlijk ghetto's zijn gecreëerd waar dat die mensen samen zitten um, omdat brengt natuurlijk problemen met zich mee als de werkloosheid er enorm hoog is, als die mensen niks te doen hebben, ja dan is het minste uh, feit kan dan gebruikt worden om rellen te creëren, om, om zich af te reageren tegen de maatschappij. Dat is dus heel gevaarlijk. Er moet dus dringend iets gedaan worden. Um, momenteel moet de orde hersteld worden naar mijn ogen kan niet anders, desnoods moet men maar het plegen inschakelen en daarna moet men ervoor zorgen dat de jongeren ofwel aan de slag kunnen ofwel geholpen worden want trouwens de mensen in de gevangenis steken haalt ook niks uit want in zulke wijken ben je net een held als je in de gevangenis hebt gezeten dus de hoogste tijd voor actie momenteel repressief ja. preventief uh, iets aan gedaan worden om deze uh, ja, om de mensen eigenlijk te helpen zo, dit was het wat mij betreft uh, ik zou zeggen tot de volgende keer, dag